Vier uur door Almegens met het NOS-journaal. Amerika gelooft niet dat de oppositie in Syrië... in het bezit is van chemische wapens. Dat zei president Obama na onderzoek van bewijsmateriaal... na de aanval met gifgas in Syrië vorige week. Hij zegt zeker te weten dat de Syrische regering... verantwoordelijk is voor de aanval in Damascus, Daarbij kwamen honderden burgers om het leven. In een gesprek met de Amerikaanse publieke omroep PBS... zei Obama ook dat hij nog geen besluit heeft genomen... over hoe de VS zal reageren...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 Daarom is voor Roemer de diplomatieke weg de enige manier. Later vandaag debatteert de Tweede Kamer... met de ministers Timmermans en Hennis Plasgaard over Syrië. Het is Finis Williams niet gelukt de derde ronde te bereiken van de US Open. De tweevoudig winnaar van het tennistoernooi... werd in New York uitgeschakeld door de Chinese Zheng Ji... die eerder ook al Kiki Bertens versloeg. Zetstanden waren 3-6, 6-2 en 6-7. Het weer vannacht droog, 10 graden. Overdag eerst bewolkt, later ook af en toe zon. En dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. ...bestaat Texas, ze komen uit Schotland... ...en die worden van hun... ...het nummer de Summer Sun. Summer Sun, en dat kwam dan weer uit 1999. Bent bestaat nog steeds, ze behoorlijk actief... ...die uh, hebben een hele volle agenda. Daar gaat om het geven van concerten... ...en een van die concerten gaat over een tijdje in Nederland plaatsvinden. Paradiso is dan de place to be. En dat zal dan zijn op 29 oktober. Een optreden in de poptempel op 29 oktober dus. Well, goedemorgen allemaal, welkom. Dit wordt de derde uur, de nacht hinkt anders bij de VARA op Radio 1. Ook dit uur sta ik even stil bij het feit dat het vandaag 55 jaar geleden is... dat uh, Michael Jackson werd geboren. Dit uur... Een nummer van hem uit de jaren 90. Verder aandacht voor wat uh, vrolijke noten. Een cabaret uitgebreid cabaret hoor je van uh, Harry Jekkers. Een sketch van hem uit het programma Het Geheim van de Lachende Piccolo. Waarmee hij halverwege de jaren 90 door het land toerde. En er zijn nogal wat uh, enge opnamen. enge opnamen uit het uh, ochtendprogramma van uh, Giel 3 fm Maar ook uit het ver, verleden van uh, programma's op Radio 1 bijvoorbeeld. Je gaat uh, later dit uur, als het allemaal uh, meezit en als er niks uh, raars gebeurt. Uh, luister naar een opname van Herman van Veen uit Met het Oog op Morgen. En ook wat ik je nu laat horen komt uit dat programma. Het is een opname van de Britse zangeres Ledra Chapman. Song. Hide and seek in the garden Behind the trees I'll be laughing at you Walking the other way Headed towards the lake And I can't believe you've fallen Hysterically appalling We are rolling on the floor And we've let our hair down Get up and get up, we're painting flowers all over our faces just for show and sit down and cheer we're taking hours we'll cover the bases as we go feel the sun on your skin i just want you to let your hair loose my dear oh my dear sing along to the music Write a song about something stupid You see, the sound always follows me The rhythm it swallows me And I get a feeling quite tipsy Incredibly old it's easy Till I'm falling to the floor And I've let myself go So get up and get up, we're painting flowers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 cats up and get out En zo hoorde je dan de Britse zangeres Ledra Chapman. Ze trad drie jaar geleden, 17 juli 2010, op in het programma Met het oog op morgen en zong daar deze summer song. Sam Smith en dat allemaal onder het toeziend oog van Naughty Boy. Nieuwe single, succesvolle single voor Naughty Boy, dit project en het heeft als titel La La La. Daarvoor een gezelschap dat zich noemt The Celtic Music. Summer Nights, de titel van het nummer. Nog een maandje en dan is hij echt of dan is het echt het nieuwe album van Giovanca zal een uh, nummer van haar op een single verschenen onder de titel How Does It Feel. En dit is dat nummer. Maar zoals je het nu hoort vind je dat niet terug op die cd die volgende maand uitkomt. Want dit is een eigen opname. Gemaakt vorige week in het ochtendprogramma van Giel How Does It Feel. Gio van Kaar. zoals ze vorige week klonk in de 3FM-studios in het programma van Giel... en daar haar nieuwe single presenteerde onder de titel How Does It Feel... en dat allemaal als voorloper van dat uh, album wat eraan gaat komen... Satellite Love, de titel daarvan Gio Vanka. Zo dadelijk Michael Jackson... Michael Jackson uit de jaren 90. Maar eerst deze de nieuwe single voor de groep Best Hill?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 God. Het Blood, dat is de titel van het album van Best Still, dat vorig jaar uitkwam. Inmiddels zijn er een aantal singles van verschenen. Pompei, dat is wat je op dit moment in de hitprade vindt in Nederland. Het moment heeft ook op een aantal festivals gestaan, onder andere op Pinkpop. En er is inmiddels een nieuwe single uit onder de titel Laura Palmer. En Laura Palmer is een personage uit een tv-serie uit het begin van de jaren 90, namelijk Twin Peaks. Laura Palmer dus van Best Still. Michael Jackson, daar ben ik nu aan toegekomen. Aflevering nummer drie, Michael Jackson in de jaren 90, 1991, toen verscheen van uh, Michael Jackson de CD Dangerous. Dat was de zevende CD, het zevende album van Michael Jackson... met daarop de medewerking weer van een aantal belangrijke Amerikaanse muzikanten. Slash was daar één van... niet het zevende, maar het achtste album Dat Dangerous van Michael Jackson. Waarop je deze kan vinden met de medewerking van Slash. Het nummer Give Into me. Give in to me. Met uh, van allemaal afkomsten van uh, Dangerous Dus Michael Jackson uit de jaren 90 en het volgende uur tussen 5 en 6 nog een keer Michael Jackson. Allemaal vanwege het feit dat het vandaag precies 55 jaar geleden is dat hij werd geboren. Michael Jackson. Herman van Veen treedt vanavond op in Bloemendaal. Daar heb je het Openluchttheater. Daar zal hij een programma doen onder de titel voor een kus. Vorig jaar trad in met de doog op morgen. <enfants> Het werd groter en groter en ik droeg al een broek. Ik ging eerst tot het hekje en al gauw tot de hoek. Ik reed mee met de melkboer in een stralende zon. En de straat leek een landschap nu het voorjaar begon. In onze straat. In onze straat. In onze straat. In onze straat. Maar opeens in het donker werd de wereld weer klein. En de struik op de hoek zou een heks kunnen zijn. De lantaarn bij het raam gaf je s'nachts te verstaan. Dat je echt nog niet blind was of dood was gegaan. In onze straat. In onze straat. In onze straat. In andere straten en steden verkeerd Ik heb veel ondervonden en best wat geleerd ben al ver op mijn weg van de wieg naar de kist En wat ik bijleer lijkt steeds meer op wat ik al wist In onze straat In onze straat In onze straat Van 27 april vorig jaar is deze opname uit Mette door op Morgen. Herman Veen, die dat zong in Onze Straat... en vanavond is te zien in Bloemendaal in het Openluchttheater. Dit is een nieuw single voor Ellie Golding. Burn. We, we don't have to worry about nothing. We got the fire.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 They can't put it out, out, out. We can light it. I'm gonna let it burn. Burn Burn, de nieuwe single voor en van Ellie Goulding, on Days. Dat is een CD die al eerder van eruit kwam. Staat dit nummer Burn trouwens ook op. Harry Jackers, die ga je dadelijk horen met een sketch uit het jaren 90-programma van hem, De Lachende Piccolo. Maar eerst nog even deze uit de jaren 70, 1974 uit Britse Logic. Steely then, Ricky don't lose that number.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 Als ik in Hengelo sta, is de halve zaal leeg, maar jullie blijven gewoon zitten. Oh, nee. Ja, en, en dat is een leuk, leuke gozer. Hij heeft zo'n wegwerpinterieurtje, ken je dat? Wat jullie weegt flikkeren, daar zit hij in te kantelen. In zo'n stoeltje. <lacht> en als ik wel eens moe ben van de waarmakerij, want dit vak is toch adrenaline en waarmakerij. Dan ga ik altijd een weekendje lekker geen flikker doen. Even afkikken. Dan ga ik altijd naar Rick. En dan hebben we een vast begroetingsritueel.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 Hij zegt, dan ben je zo lang mee bezig, joh, met dood zijn, dan moet je goed voorbereid aan beginnen. Dat is belangrijk, hè? <lacht> Op de middelbare school had hij het al door, hoor, wij niet. Hè. Wij gingen allemaal doorstuderen, doorstuderen, doorstuderen. Hé, niet. Hij zegt, god, is even lekker en dan tot ben ik over vijf jaar werkeloos. Ik begin meteen al. <lacht> maar dat kon hij wel vergeten, want hij moest in dienst. Het is dus heel lang geleden, dit verhaal, toen moest je nog in dienst, hè?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 Ik denk, nou, nou, na, het was die dag gillend heet ook dat nog, zeg. Ik kom met een remise met die bus, ik stop bij de eerste halte, staat een ambtenaar. Zo'n zeg-lende, weet je. Die stapt die bus in, die zegt, goh, chauffeur, wat is het heet, zaten we op het strand. <lacht> dus ik denk, nah, nou, dat begint toch lekker, zeg. Toen de zesde zeker bij de zesde halte had gezegd, jezus, chauffeur, wat is het heet, zaten we bij het strand, dacht ik, ik krijg allemaal de pleurs ben ik links afgeslagen en dan scheef ik De dames en heren, een strand uitstappen allemaal. De bus was te klein. eens waar we die zijkant gaan werken. Ken je dat? We moeten naar kant. Dus ik heb er een groot redden. Maar ze staat een bus. rot maar op. Ik blijf zitten vandaag. Hij heeft me de volgende dag netjes afgemeld bij de HTM. Ik denk, ik van het gezerk van het gewerkt af.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 Lijn 11 naar het strand. Dat was wel gaarig eigenlijk, hè. <lacht> Jekker, hoef je geen flikker meer te doen, Je hoeft eens met de stuur alleen maar gas geven. <lacht> Beetje lekker Haagsbellen. Ik zeg, Rick, nou weet ik een hoop van Den Haag, maar Haagsbellen, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dan zeg gewoon, tering, tering.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 En ze zeggen, ja, ze zijn gek, joh. Ze willen allemaal werken, werken, werken, werken, werken. Hebben ze eindelijk werk, dan zeggen ze, goh, wat mijn weekend. <lacht> was mijn vakantie, komt met de fut. Jekkers, ja, ik ben met de o-fut ontiegelijk vervroegd uitgetreden. <lacht> en als ik ooit de kans kreeg, zo had ik dat me voorgesteld, dacht ik, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Ik ga als ik de kans krijg ook niks doen. En door die goudvis, nogmaals bedankt allemaal, <lacht> krijg ik die kans. Ik denk, ik ga geen flikker meer doen. Ik koop een huisje in Spanje en mooi geweest zijn. Ik heb me nog netjes afgemeld bij Rick. Ik zei: Hé hey Rick, hoe oh gek? Ik word je collega. Maar ik word de dependance in het buitenland. <lacht> Ze ik kom eens in de acht maanden met een bruine bekerk hoe jij er wit bij zit, de roze. Deze Britse ska van de specials en het nummer Do Nothing. Daarvoor had je Rick een sketch van Harry Jekkers... uit het programma Het Geheim van de Lachende Piccolo. Mid-jaren 90, daar kwam dat vandaan. En voor, daarom vooraf had je Steely Den, Donald Fagen en Walter Becker in de hoofdrol. Ricky Don't Lose That, nummer 1974. Toen werd het gemaakt voor de LP Pretzel Logic... Vandaag werd bekend wat de nieuwe huisband wordt bij het programma De Wereld Draait Door. De Wereld Draait Door gaat aanstaande maandag weer opnieuw van start met een nieuw seizoen. En zoals gebruikelijk de laatste vrijdag van de maand dan wordt er teruggekeken op wat er allemaal op de televisie is geweest. Aan de hand van een deskundig panel die op een gegeven moment genoeg hebben gepraat, gediscussieerd, dan wel hebben gehoord en hun... Praatjes worden dan onderbroken door een huisband. En dat wordt dit seizoen het Duo Tangerine. Yes, I know that my life's a gateway. Close to the mellow gray. And I know that the path's a highway. Close to the scattered day. With my four wheels still in spin. Close to the howling wind. But I hope that I'm far from sinking In my own hazy way of thinking Though I know there are waters on the rise And they will come on by Yes, I know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 upon us are close to the ground Thunder en Arnoud Brings dat is uh, Tangerine. En die gaan dus elke maand optreden in de wereldraai door vanaf afgelopen uh, vanaf komende maandag dus op de televisie weer te zien, Brian Ferry en zijn orkest. De jaren 20 stijl.